Goedemorgen, beste luisteraars, op onze 271ste aflevering van Dialectofoon op Ustreek Radio Viva. Wij zouden willen weten wanneer de boeren hun pacht betaalden en hoe ze die dag noemden. Dus hoe noemden de Assenaren, of de Brabanders, zullen we algemeen het maar zeggen, de dag waarop de boeren hun pacht betaalden. Wie heeft al gehoord van... Composice, of meervoud ervan, composices. En wat betekende dat woord precies? Welk woord kent de Assenaar voor handboeien? En wie herinnert zich nog, het toestel bestaande uit twee rollen, aangedreven door een zwengel, waartussen linnen werd gedraaid. En hoe noemt men, of hoe noemde, moeten we zeggen, men dat toestel? Wat is een beleid? Tegen wie of van wie zegt men dat? En welk woord kent de assenaar voor kinderen van broers en zusters? Wie zegt ons wat een kiekerdief is? Een kiekerdief. Wat is precies een krop trekken? Of een krop zetten. Wie doet dat en wanneer doet men dat? Op welke dag mocht de vrijer bij zijn liefje thuiskomen? En hoe noemde de assenaar die dag? Wat is het asses voor een onverwachte meevaller? Iets wat dus meevalt waar men niet heeft opgerekend. En het asses voor een armband? Daar zijn nog wel wat woorden voor, vermoedelijk ook woorden aan het Frans ontleend. Welk woord of welke woorden zijn dat precies? En dan het werkwoord forceren. Forceren heeft meer dan één betekenis. Wij vragen onze luisteraars welke betekenissen zij aan dat werkwoord geven. Hallo. Ja, dag Lodus, het is Albert Catwaard. Dag Albert. Hoe is het mij? Goed, joh. Zeg, nou ben het maar nieuws, nee, ja, ik mijn eens, nee. Ja, dat is goed. Geen gehad, nou, kon ik kan een keer klappen, hè. 19 minuten aan het telefoon gegaan, ik heb me drie dagen die koor van gehad. Oei, oei, oei, oei, zo lang. <laughs> en dat was telefoor, nee. <laughs> nou, dat is Het over dat van uh, verleden wijk eigenlijk nog een keer wil telefoneren. Doe maar. Voor de, voor de aanstekers van sletsen, hè. Ja. Ze uh, spreken we wel niet altijd. Ik zeg niet dat het melkdoms is, want het is, ik gebruik het woord zo vuil, omdat ik ze zelf draag, Aanslokkers van sletsen. En slokkers. en slokkers. Allee. En ik hoor ook de uitdrukking, je moet zo niet slokken, om, Als je zo komt aangesloefd dan eigenlijk, hè. Ah, ja, ja, ja. Dus uh, van sletsen. Maar daarmee was ik zo aan paas, En ik herinner me nog vroeger jaren, hè. Dan spraken ja. de mensen ook, en dat heb ik ook nog thuis gehoord, geklieden sletsen. Geklieden sletsen? Dat waren sletsen waar ik had kost mee opkliegen. <laughs> En, dat was, dat en was een soms die sletsen, he, luiden, dat waren van tien eigen, zo, van de, met die karo-stof, met die dikke rubberzaal. Ja, ja, ja. ja, ja. Die waren een zo wat schoenen, hè. Die bestond nog, hè, joh? Ja, die bestond nog. Dat zijn maar, als lang die waren zo wat groot. <laughs> en dan liepen de mensen daar bovenop. <laughs> je wel op als sletsen, ja. maar dan ze, je moet niet bovenop als lopen. Of op haar schoenen lopen. Bovenop ja, ja. Op haar schoenen lopen, als ze aan zoeken. hè. Ja, ja. Sommige dingen, dat is ook bovenop haar schoenen ja. lopen, hè. <laughs> ja, Maar dat waren geklidde slets Gekleedde sletsen, ja. Het <tie> te mee kost om te presenteren. Ja, gaat Bij ons thuis zijn we altijd een paar sletsen. We zijn dieven kort, Een paar sletsen we binnen weten lopen. Een paar gekleedde sletsen we naar een stier Zie weg te gaan. Zie En ons hond kennen we goed, zeg, ah, ja, ja, maar verder is al wat dat ging doen. maar die sletsen naar nul. Nee, dat waren allemaal te de hè. Haha, haha. dat aan het beest uh, mankeerde was, dat was de taal, Allee. <tie> zeg, en dan in verband met dat kraam, hè? Ja? Dat werd toch ook gebezigd in de werkwoordelijke vormloog, de kramen kramen natuurlijk, ja, ja, ja kruimen, opkruimen. Ja. ja. Zeg, en dan waren we van de wijk zo met een paar mannen bezig over de koers. He. Ja. En uh, ik klap me zo, de Putberg, dat is een reppige kassa. Ja. je dat al gehad en ja Ja, een reppige kassa. Ja, van een reppige plank, een reppig stuk stof. Ja. En een reppige op, op, op zichzelf, hè? Ja. Rappigen, ja, dus eh, iemand die gehaast is. Ja, vijanden ja. Rappige, rappigen en reppige kassa, dat is zo'n een, een, ja, een vrije ongeloike met. Vijanden met, met, ja, met slechte kassa's, met kinderkoppen of zo. Een rappige plank, dat is zo'n rij. Hè. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Rappig, en dan ja. Ik zeg ik rappig, ja, van wat zou dat dan? Ik kom maar, wij. Rappig. Ah ja, rappig. Rappig. Zeg, en dan neem ik een schoen uitdrukking goed van de weg. Ah. Dat ging dus over een serie foto's. Hè. Ja. En daar waren er dus boven iemand en dan zei het, ooit er de moindrek uit, want anders ben ik er beter van. aha. Ik bedoel, daar ben ik ze he? kwijt. Anders ben ik, ben ik ze kwijt. Ja, ja, ja. Anders ja, ben ik er beter van. Ja, anders ben ik er beter van. Ja, nee. van. En ik heb dat nogal gehoord, hè. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, het staat me niet vreemdveus. Ik ben er beter van. Voilà, loren, dat was het. Allee, dat is uh, goed, uh, alweer. De ik, nog, ik heb nog een hele serie over dat Lievekesdag, hè. Van maandag tot en met vrijdag, hè. Ah, ja? Het, zaterdag, zondag. Maar ik weet niet dat ik ze daarna geven. Ik zal misschien nog te wijk. Je weet toch... Allee, ik zal dat wel zeggen, hè. Ja. Pardon? Lievekesdag? Ja, moeindag, moeindag dat is nu rustig hè? dat werd er niet gevraagd hè? Nee he. Dat is het al van Lievekesdag. Tenminste, zoem ik het Ik vroeger geleerd hè, lodes. Ja, ja. Testijd is het al van Lievekesdag. Het is, dan is een dag van de sjaloezerken. Oei. Dan gaan de in te vrouwen. Ja. Togendag is dan de Lievekesdag. Ja. En vrijdag is een dag van de Wevenijs. Ah. Ja. En zaterdag en zondag ja, dan is vol een bak verder verkeerder Het is een beetje <laughs> dus dat rustig is hè? <laughs> zoom ik het ik vroeger geleden, ja. en ik heb ik maar wel altijd aan gaven. Ah zo. en woensdag en <laughs> dat zijn Altijd dat niet aan gaven. Jongen <laughs> zover zo ver ben ik nog niet. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar vroeger was dat toch maar alleen met donderdag, Jalbert, Ja, voor sommigen. Voor sommigen. Maar, alleen dat hangt een beetje af van haar temperament, hè. Juist, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, Dag nou een niet gezet of niet, of, of, of, of ja. Of, of een rustige natuur. Ik ver ver van Adeu. Ja, Lisa we in Merken, dus dat was al dat poel was en toebak voor het weekend in de wijk te gaan. Hè, joh. Ja, ja, ja. ja. Dat ja. was dus 100.000. <laughs> <laughs> Op een liefkensdag. Ja. Goed ja, Albert. Meer heb ik niet, ho. Bedankt Jos, al veel. Ja, Bedankt. Beste ja. Jongen, de groeten in merkte hè. Ja, Dag Albert. Vondag. Ja, en onze volgende medewerker. Hallo. Dag Lode. Dag Herman. Ja. Eh, ik bevestig slokkers. Ah ja? Niet Aan slokkers maar slokkers. Oei. Ja, ja, slokkers. doet de slokkers aan. Dan kan het wel zijn dat dat de Dendermondse invloed is. Hè? Ik weet het niet juist. Ja. Eh, kom, dan ga ik reageren op wat je ge, daar gezegd hebt. Ja, pak ja. betalen dat toen nog niet, dus dat weet ik niet. Nee. Ik. <laughs> maar die composities, die in ja. onze tijd waren dat de prijskampen, hè. Ah, zie je wel, hè. De, de wedstrijden, de kampstrijd. Ja, ja, ja, we hebben daar vorige keer al eens over gehad, over die kampstrijden. Ja, ja, ja. ja maar dus, ja. composities, ja, ja, ja. ook in het meervoud, waarschijnlijk rechtstreeks uit het Franse composition. Ja, mergens een composities. Ja. Ja, ja, absoluut. Uh, toch wel verouderd, neem ik aan. Zeer verouderd, ja. Maar je kent het toch nog. Ja, absoluut. Je zou het niet meer gebruiken, maar... Nee, uhm, ja. nee, nee. Ja, nu tegenwoordig is toetsen, hè Ja, ja, het zijn geen composities niet meer Examens zijn ook al weg Ja, dat ja het zijn toetsen, ja, ja, ja. <laughs> De handboeien, dat zijn menotten, hè menotten. menotten Ja, de menotten doen Dat komt uit het Frans, hè he. ja. he. Ook wel eens manotten bij ons ja, Dat weet ik niet, ik Ja, dat komt wel meer voor dat de onbeklemtoonde beklemtoonde een a wordt bij ons ja, ja, ja, ja Menotten, ja, de menotten De twee rollen van de vinger Ja, zeg, ja, jij ja, moet dat weten Van de vringer, ja, ja. Dat was van de wringer? de wringer, waar de, was, de natte was doorgedraaid werd en voordat hem gespoeld werd. We he, hebben de meeste al uit te krijgen. eerst. Ah, dat, dat was de functie? Ja, maar daarna komt het nog een keer, voordat ze het dan en ook. Dus ah, ja. De eerste keer na het eerste zop, bijvoorbeeld. Het he, meeste zop eruit halen en dan wordt het ofwel de tweede sop ofwel beginnen ze te spoelen. Ja. En na nou, de spoelingen dan ook nog altijd een keer door die twee rollen draaien. Dus, als ik het goed heb begrepen, was dat eigenlijk zowel om het eh, zop eruit te halen, als om het water eruit te halen. Als om het water eruit te halen. Ah ja. vringer zijn ze. De dat ding, was een vringer. Dat stond vroeger toch op, op achter op, ja. op die machines, op de, hè? Ja, ja, dat was machine, ja. Ja, ja, ja, ja. dat zie je niet meer. Twee witte rollen, zo. Die vringers. Ja, nee hoor, nee, nee, dat was waarschijnlijk wel sletig ook, hè. Vermoedelijk wel. Ik denk het ja, wel. We komt dat daar ook zeker. Dat, ja, ja, daar werd dat tussen gedraaid. Nee, eigenlijk wel geforceerd eigenlijk. He. Ja, ja, dat zal wel. Een, een bolluit. Ja, deze het hebben we ook nog herman, een bol uit. Dat is een, ik, ik niet, maar uh, ik ken het in elk geval. Een bolluit, ja. En van wie zeggen ja, ze dat in as? dat alles maar uit zijn botten slaagt. Ja. Of naar waaiten, maar ik weet niet dat ze dat iets zeggen. de wijten, ja, ja, wielen waaiten, zeggen we ook, hè. Dat is eigenlijk hams, he, van de duremhinder, dat ze er Een bolheid, dat is dus uh, los het zo zomaar uit zijn voeten slaagt. He. Een flap uit? Een flap uit. Dat is een bolheid. Het zou misschien wel eens met dat uitbollen te maken kunnen hebben? Ja, ja. ja het inderdaad, bolspel, inderdaad. misschien, inderdaad. Ik, weet niet, ik weet niet of het ver gezocht is. Ik dacht, ik, ik, ik associeerde het met uh, bolspel. Ja, ja. Het zou kunnen, hè. Het, het, het, het maar uitbollen. Eigenlijk kunnen ze het zo zeggen, hè. Ja, ja, ja. Let de lek nemen. Hm. Juist, ja. De kiekendief, dat moet een vogel zijn. Maar de wonken, dat weet ik niet. Het zou een vogel, de, een vogel zijn? Dat is een vogel, ja. In elk geval. Misschien zijn er nog andere kiekendieven ook. Ja, uh, ik heb het uh, toegepast geweten op personen. Ah, zie. Ja, maar dat is De naam van die vogel weet ik niet. Als ik uh, maar verder kan... In Oei. lichtingen nemen kan ik wel weten welke vogel dat is. Dat maar... zou ik je aan Dolf moeten vragen, ja, ja. die weet dat allemaal. Ah ja, ja, ja, Van de kieker die er als vogels zijn. Just, ja, ja de man van de Moret of Ja, ja, ja. ja. En een krop zitten? Ja, een krop. Nee, een nieuwe vaardigen, nee. dus, daar zit nogal een krop. Ja, het zou misschien ook wel eens te maken kunnen hebben met, met de krop, dus het gezwel van, van uh, bij dieren. Ja, ik weet het niet. Misschien, misschien een krop zitten, ja die een grote krop. Ja, bepaalde duivensootheid dat ook wel, hè? Ja, ja, ja, krop, ja, ja, dus just... Kropaas noemden ze dat hier, kropaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien was het ook om te paraderen? Dat moeten we een keer aan, aan duivelliefhebbers ja, vragen. Ja, ja, Een krop, een krop opzetten, betekent dus een uh, teken van overvaardigheid? Trots doen? Trots doen, ja. ja. Dat de grote janet aan gaat, de stoever. Ja. Mm. Daar zet een krop op. Ja. Band, dus een brand -gelet. Brand -gelet. <laughs> Ach, je een is een branjelé, hè. brangelé brangelé Ah, ik hoort daar nog een N tussen. Dus ja, ja, ja, ja, een branjelé, ja, ja, dat weet ik wel, maar een branjelé zijn ze hier, hè. Ja, ja, ja. Oh, ja, absoluut. Een branjelé. Joost mag weten waar die N vandaan komt. Ja, maar ja, zeg, dat dus ja. is, is een, een dikwijls iets tussen Tuurlijk, dat. ja, ja, ja, ja, dat waren allemaal vervormingen, veraspelingen, zeker als het om uh, moeilijkere of dus uiteraard ook vreemde woordigingen. We zijn de meesten van u ver opgelost. Ja, waarschijnlijk. Ik, maar ik moet nog iets laten veranderen, maar dan ook. Uh, maar ik, een paar dingetjes, maar naar kop af. Maar de kop af, ja. Als het niet waar is, hè. Ja. Dus, uh, iets iets absoluut bevestigen, zo. Ja. Je zit er aan vracht aan nemen ooit dat hebben we nog niet gehoord. Nee? Uw vracht ergens Je zit er vracht aan nemen ja. Ja, ja. Uh, ja, we nog het wel. Uh, in eten geven zoveel dat hij dat zijn vracht zal aan hebben. Dat je met moeite zal krijgen, Ah, ja. Ja, je zit er aan in Dus Dus uh, grote hoeveelheid. Grote hoeveelheid, ja. Ja, ja. Wat dus waar weegt. Inderdaad. Ja. Uh -huh. Een looperken. Ja, dus van een uh, kind dat pas. lopen. Uh, ja, een ja. ja, klein ja. Een paard, we zijn ook echt tegen een looperken. Een het paard van die echte looperken. Ja, ja, ja, ja, een looper. Dat, dat zijn we nu ook. Dat zeggen ze ook in toepassing van, uh, op andere dieren, hè. Een looperken, dus een, een looper. Wat jong is nog. Ja, ja, ja. Oplist de snipperken. Ja. Sniperken. In plaats van nipperken. En tenslotte, Nunust. Nunust. Een struiker. Een Nunust, ja. Waarvan dan komt, weet ik, die Nunust. Dat is toch een woord. Ja, dat is een woord. Voilà, ik laat het aan andere mannen. Ja, ja, ja. Goed, Herman. Bedankt. En tot de volgende keer. Goedemorgen. Hallo, het is hier in Medina. Daar ben Goedemorgen. luid ik daar, van dat wringer nog dat was zeer schadelijk voor de knoppen. Ik herinner me dus dat draadrol, ook, dat de helftige keer achter minstens 12, zeker van de hemden van die nakkere knoppen die waren gesneuveld. Ja, dat Die werden daar goed aangezet, dus dan een draad, zat daar met goed flink knoppen en dat komt dus naar ogen, krak, en gaat nog hierin mee hè. Ja, ja want wel dat knoppen wel ze zwingeldroom. ja ja en dus de knoppen dat vloog nogal zo. allee hey hey en misère van minstens 12 knoppen ja ja, ja. zeg Ben je zegt dat het drie rollen waren ja ja ah ja ja dat dingen dat, dat kost zo uh, dat kost gezet worden zei opzij warm tandwielen komt daar niet mee aan vingers ertussen ja. werd dat twintig keer gezegd ja ja dat is er nog tussen dus we konden de spanning daarvan regelen daar konden spanning regelen ja ja als het dikker was als de ja. dingen of dekens of lakens of dan maar gewoon inberen, hè. ja dat kostte niet allemaal op dezelfde afstand ja, ja. maar dat kan willen de herinnering maken maar dat we met vinger in de oei, er zit nog wel weer hij ah, zegt het hè. ja ja, ja. Neuvringer, neuvringer met drie rollen ja ik gaat daar van de dingen eh, betaling van de pacht. Ja, weet jij daar iets van ben? Dat ding, dat werd vroeger niet alleen bij de boeren toegepast. Maar bijvoorbeeld bij de Biennabers, maar ik me dat ook. alleen bij mijn grootvader. Ja. Daar werd met Baamis, Ja. Met Baamis werd er dingen, werd niet een keer veel, het hele jaar beteld. Ja. Gelijk als de dijken, gelijk als Van Innes, de kusten en ze meer, omdat we bij Mosken, moeten we zeggen, hadden ze, ja, tegen al het volk. Ja, en dat is kalant, en dat werd in een agenda opgeschreven, en op het einde van het jaar dus, allee, dat is ongeveer in de mond november paas maar dat was met baanmis Ja, ja, ja, ja, ik heb En dan werd, er, dan werd de pacht betaald of dan werd de rekening betaald en daar werd daar niet over uh, gekoemmerd, kloppen, daar lag Ja. dat da, da was zo, da was, uh, diegen, do, dat was, dingen dokters deden dat dat ook? Ja, ja, ja. Tegen dingen, tegenover burgers, hè Ja. Waar dat het vroeger bestond er geen wel. Dat is maar gekomen met de Dutsen. Hè. Die hebben ja. dat weer eens gelapt. Ja. Uh, dan, dingen, de burgers, dat werd ook een jaarlijkse rekening gemaakt. En dat was ongeveer tegen Baamis tijd. Tegen Baamis, dat was de boeren, de boeren, de boeren trul, trul, Ja, ja. Het is, het is ons bevestigd dat met Baamis inderdaad betalingen gebeurden. Ook pacht en dergelijke. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Stel ze meer, dat werd dingen met Baamis betaald. Je hebt de burger draawijken over strepen bezig. Geweest. Ja. En dat waren klemen. Ja. He? Ja, dat ook vanuit in het kwamen Zonder in het Ja, He? daar bestond ook klemenstof. Klemenstof. Klemenstof. En daar was hij uh, zo'n beetje binnengebracht. In feite, een Scottish... Allee, uh, het keltisch uh, monster van wijven. Ja. Dus gelijk als de Schotten dat hebben. Ja. He? Uh, en bestaat er er bestaat ook een prins de Gal, gelijk als ze dat zeggen. Ja. De kleermakers noemen dat zo. Frans Prins de Gal of uh, de Dingen, de prins of Wales. Hè. Ja. Het was dan dat achteraf de koning geworden is. Ja. Hè. Uh, dus Edward. Hè. Ja. En dat erachter dus de hertog van, van Windsor geworden is, met zijn madame Simpson. Juist. En dan heeft hij eigenlijk gepropageerd met zijn patatenbroek. Ja. De patatenbroek bij de Degen, dat was dus een broek dat tot over de knieën ging. Ja. En de Degen. De een gesp aan. Ja, onder aan de knie. De knie. maar Onder de knie. Onder de knie, ja. Hier is de, de patatenbroek, hij ziet zo eigenlijk uh, verder de oorlog, hoe, hoe dingen komen zijn. Ja, ja. Omdat over uh, Madame Simpson en zijn en er van veel gesproken werd. Hè? Ja. Dat was in. Dan we, dat was meer, dus, uh, het Gallische monster en Gallische kleuren. Dat was het brein. Het brein was daar overheersend in, in dat stof. Ja. Want in dat ze dan, en je hebt een broek aan, groen, meisje kleur, kaffe <laughs> met vuil, melk in, stront met strepen. <laughs> ja, zo noemden ze dat, hè. En wacht ze nou, daar stond nog iets over te zeggen. Ja, in uh, bij de ondermarokkaan, ja. boven de moerdijk, ja. daar noemen ze dan een plevour. Een plevour. Een plevour stel dat vuil. Ja. Als je maar Frans woord kunt zeggen. Ja, ja, dat is ziek. Dat is chikker. Nou ja, en nog iets. Zeg maar. Je weet dat mijn kilian dat dan rondlukt, hè. Ja, dat weet ik. En uh, dat ik dan tegenkom in gezelschap ja. of ze zenden toe. Ja, ja, dat is best. En over een paar, een paar weken, heb uh, ja, ik zo een bezig gehoord. Over een mens van vrouwelijk geslacht. Ja. ja het, was, het was een mens zo daadwerkelijk. Niet rondborstig vervraaglijkheid kost, uh, ja? kost overkomen. Ja? Het was ook niet mogelijk om daar uh, een beetje openhartig te zijn, zo. want in een de decolleté hadden ze niks te etaleren. Het ja, ja. Uh, kost aan oeog, niet welgevallig, of uh, dus betreffend aan hand, hand, laten russen op je een gronding. En dan belasten ze natuurlijk in hun lassas. Ja? dat verschillende bepalingen aan te geven, juist dat daar geen vrouwenvliezen aan was, eh. geen poorten en oren, wat dat geen poorten en oren mee met doen met, eh. poorten en oren ja, hoe voorzien geen... ze van oren en poorten, oren en poorten, eh. ja, eh. maar dan spreken ze in feite over andere dingen, zeg. ja, eh. tuurlijk, eh. dat uh. allee. ze ze net naar dat daar geen vrouwenvliezen aan was, ja. dat daar geen poorten en oren, dat daar geen, geen allee. Hey. het slechtste dat ze dan.. zijn, hey. het is een plank met in. Ah ja. en dat vind ik wel een goeie uitdaging. Een ja. <coughs> plank met een gat in. Plank in. Schild, Natuurlijk, schilder. dat hermschaap hey. dat dat dat waarover dat ze dan zo spraken. Ja. vroeger werd dan een, een masseur, en zo'n nachtzuur, dat werd een brood van Christus. Ik heb hem mijn eigen gepast, ja, dat is juist, hey. ja. He, want op slot, een fabrikant dat een slecht product mocht, daar krijgt dat ook weer. He. Ja, jongen, dat is juist. He. Maar tegenwoordig is dat een min, nou, waarom die allemaal feminist is. Ja, ben. Ja, goed, goed. Dat was Bedankt. Dat uh, en nog eens tot hè? Uh, daar ben. Ja. Hallo. Ja, het is het Wanbeek. Dag, mevrouw Jans. Ja, maar dat wil je nou toch wel lukken, hè? Dan der Vijr, luk over de vragen. Uh, verleden zondag heb ik kiek gezeten kromen dat een mannen won. Ja. En daar vroegen ze recht op antwoord. <laughs> en, en ze hebben maar door een laagst vuilen geschuiteld. Het is niet waar. Op de slag, en ja. Maak een afleiding. Zeker, zeker. Ik, ik, ik ben er niet goed van. Zei, maar het is je schoensje van ze. Zal hij. Ja. Een vra. Uh, een rost van een vra. Een rost. Een ros. tang. Ja. En skerren. Ja. En plodde. Ja. En pinnen. Ja. En bellemafrit. Een bellemafluit. Een bellemafluit. Oei. Dat ken je haar niet. Nee. Nee. Een plamoster. Een plamoster voor een vrouw? Ja, ja. Een voile plamoster. een veil plamoster. Een voile Ah, een ploster zeggen wij. Ja, ah, ja. Een aeltuut. Een aeltuut. Ja. Eideltuut. ja. Een schüteken. Ja, uh, uh, ja. ja. ja. ja. ja. Oei, een schüt, ja. Oei, een schüteken. Ja. Ja. Een gaie. Een gaie. Een gaaien, ja. Dat kennen we niet. Een gaai. Een nee. Ja. En wat is een gaaien? Een gaaien zeggen ze, ja. ja. Wij spreken van een, misschien is het een kalle. Nee, nee, nee, nee een gaie. Een gaaien. Ja, ja, ja. ja. Een statebiest. Ja. Een trut. Ja. Een skaartkont. Ja. Een lameir. Een fafolken. Ook voor een vrouw? Ja. Een lurre. Een lurre, kennen we ook voor een man bij ons? Ja, wel, ja, ja, ja, ja. Een, een sloer ja een kak huh? een kanaye een kanalle. een kanaye een a, een a ja. een a-toort en een violet ja, nee. een echt een violet, ken je een ook een violet, ja Zich, die gaf dus... je duizend namen, hè. dat kost Goh, nog veel zeg. prachtige hè. dingen zijn er toch weer <laughs> uitgekomen ja zeg uh, en dat komt van de vrouwen zelf nee, nee, nee, nee nee, ah. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Dat, dat krooms op Zuidwijs he. Allee. Ja. Ja. ja, ja, zie, dat komt er van dat is goed. de mensen hun tien trept ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben nog reacties verwachten, mevrouw Jans. Ja? Daar ben Allee. ik zeker van. Mag ik je mag ik vragen, die bellemafluit, Ja. Belle, die belle -ma ja. Uh, wat voor een is dat er precies? Eh, wel, uh, zo, uh, zo een combinatie van tien en tanden wat je in zou doen, belle maflut, uh, niet slim, niet, niet, niet, niet verootstrijven, dat zou uh, loopt uh, uh, lopen doen. Hey, je ja. moet toch pas dat ze wel tien en tanden in, in een maanveert, zo, ah, ja. uh, zo nogal negatief zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar dat veel van die woorden vrij negatief zijn. Hè. En die, die galle, die, ja. wat is een galle? Hij ja. wil uh, wat geil ja, Geil, Nee, nee, geil zijn. Je uh, moet op de man, erg op de man. Ah, dat, dat is het, het. geil. Ja, geil zijn, ja. Geil. En, maar zeg het een galle. Dat is een galle van een vrouw. Je kan niet in een man passeeren of zo. Ja, ja, dat uh, is het. Ja, ja, ja, ja. En die kanalen? Een kanalen. Hoe vernanig zoiets. Ja. Een kanalen, zoiets. Dat dat bloed van onderaan ogen kan halen. Ja, ja. Maar een violet is dan toch duidelijk niet negatief, hè, mevrouw Jans? Nee, nee, maar dat is de verder dat ik het last Ja, ja, ja, ja. Dus er zijn uh, waarschijnlijk nog een paar uh, positieve woorden bij. Als die op het eerste gezicht toch... Uh, nee, ik zie het niet. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, de slechtste nee, heb ik eruit nee, gelaten. En de schoen, ja, dat je naar mijn Ah, baadpagnen. je hebt er nog slechter uitgelaten. Ja. Ho, ho, ho. <laughs> <Ja>. <laughs> dus je ziet maar, hoe de vrouwen elkaar toch beschermen, hè. Ja, ja. ja, ja. zeg. We krijgen dat eens op een blaadje, hè. <laughs> ja. uh, van de parkbetoon, hè. Ja, maar, op Sint-Andries moet dat gebeuren. Op Sint-Andries? Op Sint-Andries, want daar zijn alle boerenvies. Ah, en dat is precies op elke dag? 30 november. Ja, Bahamisch, de Bramistijd is oktober, hè? dacht ja, ik hè? Ja, wel ja, maar Sint-Andries, ja... 30 november dan uh, moet de pakbetooi werden en dan zijn natuurlijk alle boeren vies. ja, ja, en ze moeten betalen ja, ja. Uh, was dat in Wanbeek scherp dat ook de gewoonte van, van de dokter en dergelijke beroepen, één keer één jaar te betalen, Brian? ja, ja, ja, de, daarvan weet ik nog goed maar ja, versteld vers, vers, is het toen met hij zoveel baieën Ja. en uh, een dokter is hij gestorven en een ander dokter dan is in mij niet mee begonnen maar vroeger was kindje, dus kind, weet ik goed dat, dat aan alle joren, zoals mama zei uh, nou moet je een keer rekenen. Ja. En tegen de volgende keer komt eigenlijk de rekening Bames aan. En dat was even van een hoor. En was dat ja. ook omtrent trend Bames of of andries of was dat tegen aan Nee, nooit een beizentaad als er uh, verschilt was. Ah, na de bezentaad. Toen <laughs> was dat bij ons, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Nu, ik vroeg dat opzettelijk in verband met die in Bames, omdat ik het woord heb genoteerd. Bamensgeld. Ah, en het zou wel eens kunnen dat, dat bamensgeld te maken heeft met het geld zoals de, de bezen, uit de bezentijd, dat ze dus ja. uh, uh, uh, liquiditeiten kregen. Ja. waarmee ze dus opnieuw een kost, of uh, andere ja. kosten betaalden, hè? Ja, eigenlijk in de bomen, als de biersten binnen moeten, als je niet je ja. in de windje, die moet je ja. ook verkopen. Hè. Tuurlijk. En uh, die is er ook veel geld in, hè? Ja, ja, dat zal het wel dat geweest kan, zijn. Ja, dat kan ook zoiets zijn, hè? Ja. ja. Uh, mag ik nog reageren op dat vringer? Jij mocht zeker reageren. Ja, uh, dat man dan en zijn moeder, zijn moeder heeft hem toch niet gezeten dat je de knopen moet binnenkant zetten, uh, binnenkant plouwen. Gelijk naar van een man die de vinger doen, die moesten daar kool binnenkant plouwen, de maven doorin en de, de, de, de tum in waven, dat die knoppen nog gille gaan binnen zetten. En die mocht jij er niet af. Ah, zie, zie je dat? De knoppen aan de binnenkant Ben? De knoppen aan de binnenkant, daar van de fluwaaien je knoppen en dan moet je stukjes zo in af, aan de aan binnenkant, en die moet je knoppen nog niet af. Ben, ze moeten ze al zeker hebben gezegd, maar hij heeft niet geluisterd. Hij heeft niet geluisterd. Ah nee, <laughs> ze deden dat opzettelijk, hij heeft dat niet moeten doen. Ja. En, en die vringer die bestond ook bij Julia drie rollen? Nee, daar waren er maar twee. Er waren maar twee. en die vaas van je die stond te buiven op zo'n vleugelvaasje. Ja. ja. Ja, ja, ja. waarschijnlijk waren er meer modellen ja, ja, en onze was maar met twee hè. ja, en de functie was inderdaad ook zop en, en, en water uitwringen. ja, ja wil je ja je het eerste zop of wie het tweede zop. zoals iedere keer even zop te beworen. en dan werd de vier ondergemokt. en die blijft als opwarm, want anders wordt je dat kwijt, is dat er allemaal niet uitgevroegen weer he. en die nou derde spul, uh, spulbeurt in van in een grote bassin dan werd die van achterkant onder de machine geschuiven en, uh, die ooit gelopen, en die was er sop al gelopen en dan moesten wel tegenavond en dan de lokus en alles, als u in ja. dat bootje ging ja. maar grote stukken weer want dat had je wel met tandtoets uitgevrongen als u gelijk locust, als u met tweeën een beetje van één stond, hij dobbelvaven ja. maar dat was, dat was een het baatje hè. Zeg maar, reals, en dat sop werd opgevangen? Ja, ja dat liep veneerweer in de machine, want dat moest niet, mocht niet verluiden worden. Oh. dat liep weer in de machine, hè, in, in de koop van het machine Aha. en dat zelfs de sop altijd kosfouche was hè. Aan ah, ja? was was zo op op, op op op weg. Op, weg hè? Ja, ja zeg. Ah ja, natuurlijk dat mocht niks verloren gaan. Ja, nee. Dan die boeken en dan vier boek of moesten moest er nog een klein beetje vier avonden. Ja, is dus ongeveer tegen de kooktafel als u dat dat goed. Ja ja ja, ja, ja, ja. Die blijven zo hè. Ja, ja, ja, ja. Ho, ho. Prima zeg. <laughs> Frans, wij zijn heel ja. blij met de, de lijst van de uh, namen die betrekkingen op vrouwen ja. die onvolledige lijst, ja, zoals u zelf zegt <laughs> maar we gaan hem vervolledigen hè? Ja, dat ja, ja, ja, ja. bedankt, en tot ah, genoegen en vrijhans ja. groeten in Wanbeek, dag, hallo ja, dag Lodo, Mariakken ja, ja, ja. ja, ik hoorde het, ja ik hoorde hij vragen over, over de vraven uh, oei goed, je gaat toch over ook... de mannen niet beginnen eh? goed, over de mannen beginnen ah, ja, ja, ja, we we ik kan het aannemen Oh ja, ik ja ze zijn opgeroepen. Ja, zeggen van, van vrouwen en van mannen ja. zeggen ze niks. Ja, maar het is waar. Maar in, uh, de derde misschien allemaal? Of? Nee, toch niet. toch niet Dan toch niet. wil je gelijk naar een zemelzeker. Ja. Ja, nee? ja, ja, die kennen we. En een pezenwever. Ja. En een, ja. een troeten. Zij zeiden een troet. Het mannelijk mannelijke is een troeten. Een troeten en een troet, <laughs> oh ja. ja. En een was Een was ook al. Eh? Ja, ja. En dan is er een kall Ja. Ze een kol en ja. een, kal, maar een kal, hè? Ja, ja, kennen we zeker. De klonen ook al. Hey. En dan uh, uh, een vridevloor. Ja. Hey. Ja, op een man Het is allemaal uh, negatief ja. je, bekend. Ja. Uh, een dikke nek. Oei. Ja, een zatlap. Ja, dat is ja. niet wat dingen, hè. Hey. Uh, maar dat is ook, ja, zwaartig, dat werd ook wel dat een vart Dat bedoel ik wel gezegd, ze dan net een strootgelek ensmaf. Dat is ook op een zatlap, hè? Hey. Een strootgelek Ja. <laughs> ja, dat veel drinken hè. Ja, en het is maar. het is een keer opgekomen zien, want ik. Eh, meer heb ik er niet. Maar omdat je zegt van dat al, dat bestaat allemaal voor de man zoeken, en ik pas dat er voor de man toch veel meer bestaat. Serieus? Ja. Oei, oei, Ja, ja, ja. Maar ja, je, je moet dat ook allemaal. He. Je moet dat een keer verpazen. Ja. Het. En dan omdat ze dat klap van, van, van, van een breugel, een vinger. De vinger, ja. ja van, van de was, over de was horen klappen. Ja. Uh, blaken. Ja. Op een blaken, dat al Ja, ja, ja, ja. Blaken, blaken, ja. Blaken, hè. Dat hebben we allemaal nou mee gedaan. Maar niet hè. Ja, dat zal ik wist. Maar eh, eh, Ik zat die Charleinig eh, omdat, omdat hij bezig was over de vragen. <laughs> zeg, maar van de man, ervan de, eh, de werd er niks gezegd. Je mag het al school gewoon ingolden. Ja, ja, ja. ja ga dat gaat nog komen. He? Oei oei, we laten ons vast. Ja, alle. dag hallo. hè. Maar doei. ja, kan dag goed hè. Dag. Hallo. Ja, hallo, dat is Antoine. Dag, Antoine. In verband met die smalle vrouwen, hè? Ja. Weet je wat ze ook zeggen? Nee. Als de die per een rug ligt of op een bike, ja. dat is het zelfs, ah, ja. Dat zeggen ze ook. En een woenstaken. Ja, ja, ja, ja. En een, een, een halve gebakken op een vente. Ja, ja. Een halve gebakken. En van die vinger, hè? De vinger, ja. Uh, Daar is een beetje door mijn kamer geslagen. Ja? ja. Euh, zo'n vringer op een wasmachine die stond op dat fornuis vast. Ja. En dan trokken ze, dan spannen ze van boven de vrouw zeg, daar stond zo'n vleugel. Ja. En die tandwielen die waren wel bedekt. Want dat ging dat bovenste, dat schoof op en af helemaal. He. Ja. En dat was gewoon gelakt en alles. Ja. En dan zaten ze geen te grote spanning en dan namen ze een, een, een bustelstek zo een ja, ja, ja. stokken En pakten ze zo de niet was eruit ja. en ze staken dat er zo bekken tussen. He, ja. en, dan, en zo draaide de hier de sop terug in het fornuis. Juist, he. ja, ja, ja, ja. Zo marcheren ze. Zonder dat u... gelijk te, te, te leggen. Ja, dat ja. De sop liep direct ja. de, terug in, in het fornuis terug. terug he. ja. En dan, als het gespoeld was, uh, dan was dat zelfs, net, uh, dat want dat trouwens in de oven en zo, hè, dat was. Ja. Uh, maar dan hadden er eenen met driehok, en weet je waar dat hier stond? Nee. Hè? Bij de schoenmaker. Ah, zo? En dat was voor dezelfde spanning, die, die schoenzolen, dat leer in water, hè. Ja. Hè, en dan klopte hem dat maar dan draaide hem dat door zo'n vringerok, ook, maar dat was eh, van boven en van onder was die rol in het midden dikker dus die was niet helemaal zuiver rond en die middenste die liep in het midden toe ja. want die schoenzolen die waren een beetje zo rond, hè, rondachtig hè, ja. gedraaid dan, hè. en dat was zo een beetje de laatste bewerking dat hem erbij deed en dan draaide hem zo'n keer hier, weg en wij, wij. En wat was de, wat was de bedoeling, Antoine? Soepel maken van leer? Ja, dat kloppen ook. Hè. Aha. En dat, dat leer als dat binnenkwam, dat was in, in, in grote stukken. En die sneed dus volgens uw schoen door een schoen zo uit. Ja. Want nu is dat allemaal met machine afslijpen en met schermpapieren. Ja, ja. Maar vroeger was dat allemaal met tanden te doen. Hè. Ach, en mes schoen gelijk snijden. Ja. En dan uh, naaien en zo. Hè. Dus ook een schoenlapper had een vringer. Die had ook een vringer. En dat was een met drie. En daar waren die tandwielen op de zijkant bloed. Ah, misschien een gebruikte goede... men ook het een voor het ander. Verblieft? Misschien gebruikte men ook het een voor het ander. Dat konden, dat konden we natuurlijk doen. Zijn ja. en en groenteavers nu ja, of, ja. in de familie een school ja, maken ja, en die ja, sterven. Ja. En dus, want toen werd er niet verder weggegooid. Tuurlijk niet alles kon worden gebruikt Antoine? ja toen. Ah Ja, want in, in het begin als ik getrouwd was had ik ook zo'n vringer een keer gerecupereerd uh, links en rechts ja. en dat op zo'n bankje gezet hè. Ja. dat was gemakkelijk hè, de, voor, uh, als het gespoeld was voor uh, uit, te, uit te draaien ja, he, ja, Dan ja. het water eruit hè, dan moesten je zwart niet vringen eraan hè. Ja, Prima zeg, we weten weer wat bij Maar een schoenmaker die had ook zo'n spels, ja. dat stond op, op een, vier poten zo, dat was en in front zo en, ja, ja. en van boven stond daar een wiel op zo ja. Ja. Met een vierkante schroefdraad, zo, en dat kon hem dat aanspannen. En dat werd tamelijk hard aangespannen, hè, want als hij eraan draaide, dan daverde dat daar zo bekken. Ja, Allee. we wisten het niet. En dat was ze dus met drie rollen, dat ja. dan de twee zolen even hard gerold geweest ja. waren. Hè. Ja, ja, ja. Rollen, zegt je dan. Ja, dat ik wel. weet niet hoe dat maar dat is hetzelfde systeem ja, ja, als ja, de vinger van, van ja. de wasmachine. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En zo zal die misschien met drie. Maar dat was eerder met drie, hè? Ja. En dat was hetzelfde systeem, maar daar stonden wel drie rollen op. En niet uh, plat die waren ja. wekker bollen. We zullen nog navraag moeten doen in verband met die vingers. Ja. Wat nou, nog goede dat wij een zijn, ja. dag. Ja, en onze volgende. Hallo, op de Valreep nog. Hallo, het is Albert van der Straat. Albert. Van Dalnogukus. Ja. Uh, in verband met die koeien en dat kraam en zo. Ja. Die koeien, daar zeggen ze dus ook kramen tegen. Hè. Als de Ulembiën dat zo uitsteken van achter zo. het. hun achterste, als al redelijk koud zijn. Dan hangen die, uh, zijkanten naar de zijkanten al deur. En die is ja. precies een tent. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus bij ja. vergelijking. Bij vergelijking, ja. inderdaad. Voor een ja, oude ja, koe. Ja, ja. ja. Een kraam. Een kraam van een koeien, ja zeg. En dan heb ik dan nog iets goed van mijn schoonvader. Je weet, vijzen in tijd, nou is dat anders, maar vroeger moesten dat allemaal maskers zijn, hè? Ja. Want anders kosten ze doen aan dus de schuinwerkers. Ja, ja, ja. Dus dat zouden ze, de vroeger is de masker niet, en als ze zouden niet, alles, maar ze dan maar weg zouden ze. Ja. En dan dus, heb ik erin nog eens koppels een koppelstaan Ik heb die gezien, daar stonden dat de ijzer nog op straat. Nezen, azen? Ja, nezen zoals... Nog, ja, zoals de vogels? Ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Moet dat niet lang geduurd zijn, nee. Want daar kwam er iemand af en dan zijn ze goed Het was gedaan met Nijzen. Ja, ja. Ze waren overneisd. Ja. Maar in verband met haar vringeren zo, hè? Ja. Ik kon dan een keer naar kijken. In een firma in Mullen, daar staat er nog in het museum. Ah. De, een oud wasmachine. Ja. En ik kon dat een keer goed bezen. bezien. Je ziet dat een keer goed. Of dat, dat met twee rollen is of met raar rollen. En wat staat dat, uh, Albert, in het museum? Uh, ja, in voor in, in de wisselstukken, daar staat dat. dan. Ah. Als je wilt kunnen, we er daar ook een keer naar zien. Of kan Maurice daar misschien gaan een foto van maken? Ja, jij bedoelt bij, bij Miele waarschijnlijk? Ja. Ja, ja de, ik weet mee me zoiets daarin. Hè. Ja, ja. ja. Dan kan daar een keer gaan kijken, eventueel, hoe dan just in Macanara zit. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is een tip voor Maurice. Goed. Toch nog een vraag, in verband met uh, Alpeyer-Cattoir's uh, uitdrukking, anders ben ik er beter van. Werd dat ook nog in assen gebruikt en is dat gehoord? Een vraag aan onze luisteraars. In verband met de madelentjes, waar we van straks spraken, naar aanleiding van het cadeau van de lieve mevrouw uit Zellik. Fransma van der Roos zegt ons hetzelfde: Madelentje is geen boeddwarken, zegt hij. Maar voor boeddwarken kennen we ook nog lange vingers. Dat zal wel zo zijn. En die koekjes worden gebruikt bij het maken van tiramisu bijvoorbeeld. Juist, en madelentjes hebben dezelfde langwerpige vorm als boeddwarken. Ze zijn ook even lang, maar, zegt hij. Ze zijn zeker eens op reed en erg bals en zonder suiker daarbovenop. Bedankt François. Bedankt ook de vele goede medewerkers vandaag. En graag tot de volgende zondag. Dan zijn we weer met z'n tweeën. daar.